Nee, ik geloof niet in God. Ook niet de ladepalingboer. palingboer. Ik geloof, uh, ik geloof wel in iets, maar niet in... Niet. Ik geloof wel in een hogere weg, dus. Maar dus niet in God. Dus, dus, dus voor mij is er wel iets dus dat hoger ligt dan ons dus. Dat iets wat, wat boven ons staat. Ja, als je naar de mensen kijkt of naar de bomen, dan kun je het al gelijk zien.